There are a million reasons to listen to audio, and this is one.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 Alleen dat licht dat mijn innerlijke ruimte verlicht. Na deze ontspanningsoefening zul je beginnen te leren. En je zult merken dat je sneller leert dan normaal en dat je beter begrijpt wat er in je studieboeken staat. Terwijl je leert, ben je heel kalm en ontspannen. Ja, je zult heel kalm en ontspannen zijn. En omdat je zo kalm en ontspannen bent, zul je al je aandacht kunnen richten op wat je aan het leren bent. Je raakt helemaal verdiept in wat je leert en je zult merken dat je er helemaal geen moeite mee hebt je te concentreren de redeneringen te volgen en je ziet precies wat de schrijver probeert te zeggen. Automatisch komt alle informatie in je naar boven die je voor dit onderwerp nodig hebt. Ja, je zult snel en moeiteloos leren. Na deze oefening... zul je snel en moeiteloos leren. En al die tijd... zul je niet afgeleid worden. En zul je volkomen ontspannen blijven. Zodat je al je concentratie... Je hele bewustzijn kunt richten op de voor je liggende taak. Ga in je verbeelding naar een plek waar je volkomen veilig en ontspannen bent. En waar je je volkomen veilig en ontspannen kunt voelen. Het is een prachtige plek. Je voelt je volkomen tevreden. Het voelt er heerlijk rustig en vredig. Je wordt heel kalm door de schoonheid en vriendelijkheid van jouw speciale plekje. Let op alles wat je om je heen ziet voelt je fantastisch, heel kalm en evenwichtig. Adem rustig in en uit. En terwijl je van het heerlijke plekje geniet, zeg je tegen jezelf dat je aardig bent, heel bekwaam en de moeite waard. Herhaal in je binnenste steeds maar weer dat je aardig bent, heel bekwaam en de moeite waard. Door de dingen die ik je nu ga vertellen, zul je merken dat er een heleboel verbeteringen in je studiegewoonte zullen plaatsvinden. En dat je veel beter gebruik kunt maken van je leercapaciteiten. Wanneer je ook maar moet studeren... zul je merken dat je er precies de goede stemming voor hebt. Je zult echt zin hebben in studeren... en daardoor in staat zijn je veel beter en met veel meer energie en enthousiasme in de materie te verdiepen dan gewoonlijk. Je zult je studietijd ook veel effectiever kunnen gebruiken, omdat je je veel gemakkelijker kunt concentreren en met veel minder moeite kunt onthouden wat je geleerd hebt ja met veel minder moeite kunt onthouden wat je geleerd hebt telkens wanneer je een periode van leren beëindigt zul je merken dat je gevoelens hebt van trots en voldaanheid, omdat je zo effectief en gemakkelijk hebt kunnen studeren die gevoelens zijn een beloning voor de tijd die je aan het studeren besteed hebt. En dat maakt dat je op dezelfde manier naar studeren gaat uitzien als een goed getrainde atleet naar een lekkere training. Het zal je een diep gevoel van tevredenheid geven dat je je capaciteiten zo goed kunt gebruiken. En de resultaten zullen je ontzettend veel plezier geven. Je bent in een prachtig groen bos en je bent op weg naar een minerale bron. Een geneeskrachtige bron. Die je goed kent. Je komt eraan. En je bent helemaal alleen. Je kleedt je uit. En glijdt het warme water in. Het water kalmeert... Al je spieren. Je voelt de heilzame werking van de krachtgevende mineralen die overal door je huid binnendringen. De mineralen ontspannen al je spieren, zowel de grote als de kleine. Je voelt de verzachtende gezonde frisheid op je gezicht. Binnenkort... doe je examen... of heb je een proefwerk of tentamen. Je zult heel goed slapen... zodat je fris... voor het examen bent. En... Wanneer je in de examenzaal op je stoel gaat zitten, is dat het teken om je te ontspannen. Ja, je zult tijdens het hele examen ontspannen zijn. En omdat je ontspannen bent, zul je je veel beter kunnen concentreren. Ja, ja. Je zult er geen moeite mee hebben je te concentreren. Je benadert iedere vraag volkomen geconcentreerd. Ja, je symboliseert nu de totale concentratie die je tijdens het examen zult hebben. En de ontspanning plus de concentratie stellen je in staat je alle informatie die voor de vraag nodig is te herinneren, zonder enige moeite. Dit zal het geval zijn bij iedere vraag die je beantwoordt. Je bent zeker van jezelf en weet... ...dat je het examen goed zult maken. Je bent zeker van jezelf en weet... ...dat je het examen goed zult maken. Je zult je tijdens het examen ontspannen voelen... ...en vol zelfvertrouwen. Omdat je ontspannen en zeker van jezelf bent... ...zul je het examen goed maken. Eén van de oorzaken van dit zelfvertrouwen... ...is de wetenschap... ...dat je heel erg ontspannen zult zijn... ...en dat je je... ...alle relevante stof... ...zult kunnen herinneren. Maar ook... ...zul je merken dat het lijkt alsof de tijd heel langzaam verstrijkt en dat je genoeg tijd hebt om alles wat je weet over de gestelde vragen op te schrijven. Ja, elk half uur zal een uur lijken en je zult in een half uur kunnen doen waar je normaal een uur of meer voor nodig hebt. Zie jezelf de vragen zelfverzekerd, kalm, snel en moeiteloos beantwoorden. Veel succes! Persoonlijke reclameboodschappen voor meer positieve zelfmotivatie. Ik ben veilig en beschermd. Ik kan het. Ik kan en mag me gelukkig voelen. Ik kan positief veranderen. Deze situatie brengt alleen maar goeds of iets beters. Als ik dit hier en nu aan kan, kan ik alles aan. Wat ik wil, zal me lukken. Ik ga zichtbaar meer presteren. Iedere dag gaat het met mij in alle opzichten beter en beter. Ik ben sterk genoeg om in elke situatie innerlijke rust te bewaren en kalm te blijven. Ik heb onbeperkte creatieve talenten en mogelijkheden. Ik weet dat mijn leven liefdevol en waardevol is. Wijsheid, kennis en onbegrensde mogelijkheden zijn overal in en om mij heen aanwezig. Door de dingen die ik je nu ga vertellen, zul je merken dat er een heleboel verbeteringen in je presentatievaardigheden zullen plaatsvinden. en dat je veel beter gebruik kunt maken van al je talenten en capaciteiten. Wanneer je ook maar iets moet presenteren, zul je merken dat je er precies de goede stemming voor hebt. Je zult echt in de meest optimale conditie voor het presenteren zijn en alle benodigde zelfvertrouwen ervaren. Ja, je zult duidelijk meer zelfvertrouwen ervaren. Vooral omdat je je met veel meer energie en enthousiasme kunt blijven concentreren op wat je te zeggen hebt. Je zult je presentatievaardigheden ook veel effectiever kunnen gebruiken. Daardoor zul je met meer overtuigingskracht spontaner en meer ontspannen kunnen presenteren. En je zult merken dat je moeiteloos kunt onthouden wat je geleerd en voorbereid hebt. Telkens wanneer je een presentatie beëindigt zul je merken dat je gevoelens hebt van trots en voldaanheid omdat je zo effectief en gemakkelijk hebt kunnen presenteren. Die gevoelens zijn een beloning voor de tijd die je aan het voorbereiden besteed hebt. En dat maakt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 Beëindig nu de ontspanningsoefening. Ik beëindig nu de ontspanningsoefening.